Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews: De Consumentenbond geeft ons een 8. Topnetwerk, geen gedoe, heel zacht prijsje. Ga ook voor die gouden combi. Overstapdeals bij Hollands Nieuwe. Nu 15.000 TB voor maar 7,50 euro per maand, zolang je klant bent. Reizen door Vietnam, ja, dat is een droomvakantie. Maar het wordt pas echt een droomvakantie met Nederlandse reisleiding... die ook de lokale taal spreekt. Boek nu op anwb.nl slash vakantie. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Nu bij altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 euro per maand. Huur hem op coolblue.nl Het zijn weer vakantienieuws. Boek op amwb.nl steeds vakantie en krijg tot 500 euro korting. Beter slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beterbed... en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed... Nu bij Ikea, heel veel sale. Krijg tot 60% korting op meer dan 250 producten. Zoals kasten, tafels, matrassen, stoelen, gordijnen... Maar... Je hoort het. Te veel om op te noemen. Shop nu online en in de winkel. Ikea, een wereld aan ideeën. Nu winter sale madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Blind Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Start je als ZZP'er, dan kies je natuurlijk voor KNAP de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving, klaar. Je nieuwe website, klaar. En je eerste factuur, ook klaar. Maar ben je er ook klaar voor als die eerste factuur niet betaald wordt? Geen saldo. Uh, met de verzekeringen van Interpolis helpen we je om echt klaar te zijn voor de start. Ga voor je start naar interpolis.nl Interpolis, glashelder. Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en grensbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. Voor Jij denkt aan een voordeliger 2026? Wij van Delta aan onze giga-nieuwjaarsdeals. Ga voor één glasvezel met wifi 7 en tv... nu 12 maanden voor maar 30 euro per maand. Jij ook nog een voordelig nieuwjaar, hè? Dank je. Check jouw deal op delta.nl. Delta. Aan alles gedacht. 18 plus speelbus. Ja, serieus? Oh. oh, Wat een geld. 1000, tot verdikken me. Ben jij de volgende pascode winnaar? Goede voornemens... ...die naar scherp zicht? Daarom heeft Pearl nu een nieuwjaarsactie. Dat is 100 euro korting op een enkelvoudige bril... ...en zelfs 200 euro korting op een multifocale bril. Er gaat een wereld voor je open. Oh, combineer ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Voor dubbel voordeel. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar... ...meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Je Smart Speaker app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers op Schiphol kunnen weer richting de Caribische eilanden. Gisteren werd er de hele dag niet gevlogen van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Dat had te maken met de Amerikaanse actie in Venezuela, dat vlakbij de eilanden ligt. Volgens KLM is het nu veilig genoeg om weer die kant op te gaan. Nu de Venezolaanse president Maduro gevangen zit in New York, heeft zijn vicepresident Rodríguez tijdelijk de leiding in Venezuela. Volgens president Trump is ze bereid om met de Amerikanen samen te werken, maar in een toespraak slaat Rodríguez een heel andere toon aan. Ze eist dat Maduro wordt vrijgelaten. In het Gelderse dorp Beneden Leven is een grote zoekactie gehouden... naar de bestuurder van een gecrashte auto. De man werd gezocht voor de mishandeling van een vrouw. Hij zou na de crash zijn weggerend. De politie heeft met een helikopter naar hem gezocht... maar hij zou nog steeds op de vlucht zijn. En we moeten voorlopig rekening blijven houden met gladde wegen... door sneeuw en de Vrieskou. Het KMI heeft code geel verlengd tot zeker dinsdagochtend. Gisteravond en vannacht geleden door de gladheid opnieuw auto's van de weg... zoals in Drenthe, Zeeland en Friesland. Over gebonden is niets bekend. Het weer van weer online? Vanochtend de grootste sneeuwbuien in het midden en zuiden. Vanmiddag vooral in het midden en noorden. Vanwege de gladheid geldt code geel. Het wordt gemiddeld een graad of twee. En dit was het nieuws op Slam. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl.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 You try to ever put me second, you just No, oh. no, no. I Young, people young. killing, people dying Children hurting, you hear them crying Can you practice what you preach And what you turn Other, deny thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, Adam. Now, what's the truth, y'all? Come on, where's Now, what's the love, y'all? Again, I'm dying. Twill and hurt, pain, and crying. When you practice what you preach, and you turn me on, I cheat. Father, father, father. So we got one word, one word. And something's wrong with it, yeah. Something's wrong with it, yeah. Something's wrong with the good word, yeah. We only got one word, one word. And so we got one word. One word. Nieuwe. music muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je of slam. Topic: Fireboy DML en Nico Santos. Body. Of the week. week. Armen van Buren en Klokkenbaan. Sunshines on me.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 Ontdek mijn unieke zonvakanties. Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpicked verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen. Bekijk mijn collectie zonvakanties nu op elizawasheer.nl Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 15 gig er 15 extra bij. Dat is dus 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. De vers voordeelweken bij Uitgekookt zijn begonnen. Kies één van onze voordeelboxen en geniet van vier maaltijden... vers gekookt door onze chefs voor maar 25 euro. Zo begin je het jaar gezond zonder zelf te koken. Bestel nu op uitgekookt.nl. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.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 intratuin. Nu Wintersale Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps, Emeline, Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed.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 Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, nee, shakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig! Milner. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.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 Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder. Nu bij Jumbo. Alle Jumbo's vriesverse maaltijden. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 was alone, huh, to watch in, huh, kiss so or yeah, yeah, yeah. Given Giving the throne, I didn't know, how huh, to believe I was the queen that I meant to be I, I lived to, to die, try to, to take both sides, sides But I couldn't find my own place Caught a pamphlet child, 'cause I got too wild Right. now that's how I'm getting paid Cause to your stage, I'm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 That stronger than ever rijden al jaren schadevrij, houden ons dat netjes aan de regels... en toch stijgt de premie van onze autoverzekering. Zou dat bij elke verzekeraar zo zijn? Klaar met dat gepieker. Kijk waar jij de laagste premie betaalt... en bespaar gemiddeld 256 euro per jaar. Even in die penderen. Vergelijk nu de korting met jouw schadevrije jaren. Het is weer Kids Festival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen.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 At Your Travel Agency and at mindshift.com. 18 plus speelbus. Ja! Serieus! Oh. 0 0. oh, wat een geld! 18.000 tot me. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Waarom ik graag met Eurostar reis? Je mag twee koffers meenemen en één stuk handbagage. Eén koffer is leeg, want ja, voor die nieuwe outfit hè. De Shopping Express is klaar voor vertrek. Eurostar. Together we go further.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 Glashelder. Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en gersbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op ElizaWasHere.nl. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is wel Pellet voordeel. Alle Yukanooba en Ajems hond en kat. 3 kilo. 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.